Kok het eerst met het NOS Journaal. In Venezuela heeft de ondergedoken oppositieleider Leopoldo Lopez van zich laten horen. In een videoboodschap op YouTube zei Lopez dat hij bereid is zichzelf aan te geven. Maar niet voordat hij nog één keer een grote demonstratie tegen de regering heeft georganiseerd. De afgelopen weken waren er in Venezuela felle protesten tegen president Maduro. Woensdag kwamen daarbij drie mensen om het leven. De betogers houden de president verantwoordelijk voor de problemen in het land, zoals het voedseltekort en de hoge inflatie. Lopez eist een onderzoek naar de rol van de regering in de rellen. In Oekraïne krijgen de betogers die maandenlang overheidsgebouwen bezet hielden amnestie. Gisterochtend gaven de demonstranten hun verzet op en verlieten ze het stadhuis van Kiev en andere overheidsgebouwen. En daarom worden de aanklachten nu ingetrokken. Volgens de BBC hebben de demonstranten ook andere barricades in het centrum van Kiev opgedoekt... Het stadhuis bleef overigens niet lang onbezet. Toen de betogers waren vertrokken namen radicale nationalisten hun plaats in. In de Verenigde Staten heeft een 19-jarige vrouw bekend dat ze een man heeft vermoord. En ze zegt dat ze in diverse Amerikaanse staten zeker 21 andere mensen heeft vermoord. Volgens de vrouw kwamen de moorden voort uit haar lidmaatschap van een satanische secte. Rechercheurs en de FBI nemen de beweringen serieus en ze gaan met de autoriteiten van de staten onderzoek doen. Een Italiaans bedrijf heeft ruim 4000 pakjes salami uit de schappen van Albert Heijn gehaald. De plakjesworst zijn mogelijk besmet met de E. coli-bacterie... die buikpijn, braken en diarree kan veroorzaken. Het gaat om pakjes van fabrikant Fiorucci met de houdbaarheidsdatum 21 februari. Mensen die de salami hebben gekocht kunnen het pakje naar het bedrijf opsturen... om hun geld terug te krijgen. Het weer overwegend droog en helder. Het is een graad of drie. Lokaal kan het glad zijn...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 Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45 The closest still she broke the rules, she had a heart. This time we will break down She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broke down Romance has broken down This boy is cracking up This boy has broken down This boy is cracking up This boy has broken down She plays it hard, she plays it tough But that's enough, the that love is over I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 of mis ik, jou. ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou weer de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou werd de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Pak een douche en ik maak om mij